8 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Oosten. In het NOS Radio 1-journaal hoort u straks FNV-baas Ton Heert. Hij is op bezoek bij de stakende werknemers van Philip Morris. De ministers buigen zich straks over de problemen met de gaswinning in Groningen. En het Noorden kijkt kritisch mee. U hoort er al meer over in het NOS-journaal. Hier is Jan van der Putten. Vandaag wordt waarschijnlijk duidelijk of er minder gas in Groningen wordt gewonnen. Bronnen in Den Haag hebben gezegd dat het kabinet de gaswinning wil beperken... vanwege het toenemend aantal aardbevingen. Maar met hoeveel is nog onduidelijk. Veel Groningers zijn de gasboringen en de aard schokken in hun regio zat. En minister Kamp kan zich dat goed voorstellen. Je houdt rekening met aardbevingen. Die hebben een maximale sterkte, denk je, van 3,9 op de schaal van Richten. En nu hoor je dan dat het mogelijk sterkere aardbevingen gaan worden... in de nabije toekomst. En dat is dus een, voor de mensen in het gebied echt een aanleiding... om ongerust te zijn. Als er minder aardgas naar boven wordt gehaald... gaat dat de staatskas honderden miljoenen euro's kosten. Volgens politiek verslaggever Joost Vullings... maakt niemand in Den Haag zich daar nu zorgen over... Dit is gewoon een tegenvaller. En dan gaan ze dus dit voorjaar kijken van... nou, zijn er nog meer tegenvallers? Maar er zijn waarschijnlijk ook meevallers. En dan, kijken ze, dan strepen ze dat tegen elkaar weg. En dan blijft er een bedrag onder de streep over. Ja, en dan moet er waarschijnlijk nog wat bezuinigd worden. Maar ik heb niet het idee dat men zich hier... heel erg grote zorgen over maakt in Den Haag. En tegelijk met een kabinetsbesluit over de gaswinning... worden ook veertien onderzoeken over de relatie... tussen gaswinning en aardbevingen in Groningen gepubliceerd.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 Tussen Hilversum en naar de Bussum rijden morgen weer treinen. Dat is twee dagen eerder dan verwacht. Woensdag ontspoorde bij Hilversum een trein... waardoor rails, bovenleiding en wissels beschadigd raakten. ProRail verwachtte dat het tot maandag zou duren... voordat de treinen op het traject weer zouden kunnen rijden. Maar de reparaties verlopen zo snel... dat de treinen dus morgen weer over het spoor kunnen rijden. De familie van de man die gisteren in de Amerikaanse staat Ohio... ter dood werd gebracht, stapt naar de rechter. De executie van de man, Dennis McGuire, duurde ruim 20 minuten. Dat is veel langer dan gebruikelijk. En bovendien zeiden getuigen dat hij naar lucht hapte en kokhalsde. Bij de executie werd een nieuw gif gebruikt. De advocaat van McGuire's familie zegt dat de grondrechten... van de veroordeelde zijn geschonden. McGuire werd ter dood veroordeeld voor het verkrachten... en vermoorden van een zwangere vrouw. Nog nooit heeft de agrarische sector zoveel producten geëxporteerd. Volgens staatssecretaris Dijksma is vorig jaar een record gebroken. Er werd voor 79 miljard euro geëxporteerd. Een stijging van 5 ten opzichte van 2012.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 Bedrijven hebben de laatste maanden meer problemen bij het innen van automatische incasso's. Dat komt door de overgang naar het nieuwe Europees Betaalsysteem SEPA, meldt het Financiële Dagblad. Van de automatische incasso's mislukt 3%. Dat is anderhalf keer zo vaak als voorheen, zegt de Nederlandse Bank. Volgens de Bank zijn de grootste problemen inmiddels voorbij. Het Europees betaalsysteem zou op 1 februari worden ingevoerd. Maar omdat nog niet alle bedrijven zijn overgestapt op langere IBAN-rekeningnummers... is de invoering inmiddels uitgesteld naar 1 augustus. En het weer nog. Af en toe zon tot de avond droog. En dan gaat het van het zuiden uit regenen. Het wordt 8 tot 10 graden. Morgen zon en sluierwolken. Het wordt 8 tot 11 graden. Zondag meer bewolking en wat motregen. Rustige ochtendspits. Dennis, mooi bij de AWB, maar toch hier en daar een probleem? Ja, op de A13, Marcel, vanuit Den Haag naar Rotterdam loopt het vast... tussen Ipenburg en Delft-Zuid, zes kilometer. Net na de oprit Delft-Zuid ligt er een matras op de rechterrijstrook... En daarom is die voorlopig even afgekruist. En voor de rest nog viel op de A8 richting Amsterdam. Voor Ozaan 2 kilometer. A9 Alkmaar-Amstelveen bij Bad 3. En op de A15 richting Rotterdam bij harningsveld Giesendam Ook 3 kilometer. Verder richting Europoort op die A15. Tot slot tussen Pennis en Hoogvliet. Ook weer 3 kilometer. CDA is de verkiezingscampagne begonnen. De leider van de partij hoort u zo, Sipan Buma.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 Nieuw uit Zweden, de Volvo V70 Nordic Plus. Met onder andere parkeerverwarming, Volvo On Call en maar 20% bijtelling. Ook als automaat. Kijk op volvocars.nl De beving van 12 augustus 2012 was de druppel. Uh, eerst een knal. Een knal. Een knal, een dikke knal. En het kan nog veel erger als de aardgaswinning niet wordt teruggeschroefd. Het NOS Radio 1 Journaal. Met Marcel Oosten. Burgemeester Marijke van Beek van de gemeente Eemsmond, goedemorgen. Goedemorgen. Houdt u iedere dag uw hart vast? Nee, ik hou niet iedere dag mijn hart vast. Maar uh, het is wel een spannende dag voor ons om te horen wat het kabinetsbesluit zal zijn. Ja, want het, die aardbevingen kunnen hevigen. Is, is merkt u uh, spanning bij de bevolking als het daarover gaat? Van wanneer komt die, die van vijf, op de schaal van Richter? Dat uh, merk ik wel. Uh, de spanning is zeker de afgelopen maanden zeer toegenomen. En dat is eigenlijk begonnen toen het uh, rapport van de SODM... Staatstoezicht op de mijnen verschenen is. Waarin ook aangegeven werd dat vele Groningen zouden vermoeden... dat de situatie niet veilig is. Ja. Hoe, hoe is het in uw gemeente? Is er veel schade? Ja, er is veel schade. En uh, onze gemeente is een van de getroffen gemeentes uiteraard. En uh, ja, in onze gemeente is veel schade. wordt ook veel gemeld. En uh, ja kan eigenlijk alleen maar bevestigend antwoorden. Nou, dan is het een spannende dag. U geeft dat al aan... want het kabinet gaat hoogstwaarschijnlijk... er een beslissing over nemen. Ja. Waar hoopt u op? Nou, ik hoop uh, op een aantal dingen. We hebben steeds uh, vanuit het gebied... met de gezamenlijke burgemeesters... en de provincie gezegd... er is op drie punten moet dat gebeuren. Veiligheid schade en compensatie. Nou, die drie punten, daar verwacht ik nu een kabinetsbesluit over. En het eerste, veiligheid, ook de core business van de burgemeesters. Ja, dat vind ik het meest spannende. Gaat die gaskraan dicht? In hoeverre gaat die dicht? En hoe verhoudt zich dat met het nieuwe advies... van de staatstoezicht op de mijnen, wat ik niet ken... Nee, maar dat, wat komt wat ook ja, dat komt ook, hè, vandaag. Dat komt ook, hè, vandaag. Ja, dat komt ook. En ik ga ervan uit dat uh, het kabinet daarop... Uh, ook haar beslissing met betrekking tot het terugdraaien van de gaskraan... Uh, daarop passeert. Ja, nu is de protestbeweging van mening dat het eigenlijk wel... met 40% minder zou moeten, de winning. Vindt u dat reëel? Nou, dat is dus heel gevaarlijk om, in ieder geval voor mij om daar een, een, een, een antwoord op te geven. Ik weet niet wat reëel is, daar zijn deskundigen voor. Daar is onder andere dat staatstoezicht op de mijnen. Die is daarvoor, dat is een onafhankelijke commissie... en die moet graag aangeven naar de minister wat reëel is. En dan ga ik ervan uit dat de minister dat advies gaat volgen. Nou, en die compensatie waarover ook gesproken wordt... zou dat dan alleen zijn voor de ontwaarding van de huizen, schadeherstel? Of ook, zoals FNV Noord net bij ons vertelde... zou dat iets moeten doen aan de werkgelegenheid? Nee, kijk, schadeherstel dat vind ik een natuurlijke zaak. Als er iets kapot gaat, wat niet door je eigen toedoen gebeurt, dan verzeker je daar normaal iets voor, dit zijn zaken. Ja, die gaan dat te boven. En daar moet dus gewoon hersteld worden. Ja. Daar is de NAM op dit moment ook volop mee bezig. Maar het moet onafhankelijker. Het moet krachtiger. Het moet onafhankelijker. De kleine schades, die worden volop uh, vergoed. Maar het gaat dus om die complexe gevallen. Het gaat om die uh, ingewikkelde gevallen. Het gaat om schijnende gevallen. Nou, wij denken dat het Goed is. En wij is het, uh, nou ik zit in de kerngroep gaswinning, daar zitten een aantal burgemeesters in en wij denken dat dat dus onafhankelijker moet en dat uh, in die zin die schadeafwikkeling nog beter kan. Dat staat los, wat mij betreft, van de compensatie, want de compensatie gaat veel meer het herstel van de burger in de overheid. Er is op dit moment sprake van een disbalans... tussen de lusten en de lasten. De, la de lusten, die geldt voor elke Nederlander. Uh, er is gaswinning, dat geeft geld in de staatskast... en dat geeft ook nog warmte... Maar daar genieten wij als Groningers ook van mee. Maar waar wij wel mee zitten, dat zijn de lasten van die uh, gaswinning. Mm -hmm. En nou, daar moet natuurlijk compensatie voor komen. Dat is helder. En dat kan deze regio ook goed gebruiken. Ja. Want deze regio is wel een beetje een regio waar op dit moment de klappen vallen. Ja. Uh, en, u u en dan bent dan die aluminium smelterij ook alweer kwijt. U, u zit echt te wachten op een eco economisch impuls. Absoluut. Absoluut. En we denken ook dat het kabinet daar een verantwoordelijkheid voor heeft. Want het is ook de regering van Noord-Groningen. Hartelijk dank. Oké, okay, graag gedaan. En wij wachten samen met u af op die beslissing van het kabinet natuurlijk. Marijke van Beek van de gemeente Eemsmond. Ik praat erover door met Tim Legiersen. Hij is econoom bij de Rabobank. Meneer Legiersen, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de lusten en de lasten. Um, die lusten, eh, zien de Groningenstad nog wel zo? Want die zijn er toch wel degelijk, ook voor de provincie? Nou, de lusten zijn natuurlijk, die vloeien voor een belangrijk deel naar de staatkast. Dat is het punt wat de burgemeester net maakt. De werkgelegenheid is niet heel erg groot bij de gaswinning. Ja. En die is ook redelijk onafhankelijk van de, de, ja, de, hoe open of dicht de kraan staat. Uh, dus in die zin, er, is, er zit wel een groot verschil in het bruto regionaal product van de, he, van de regio Groningen. Dat, is altijd, dat staat altijd ergens hoog in de, in de, he, bij de regio's die het hoogste de grootste economie per hoofd van de bevolking hebben in heel Europa. Dat komt vooral door de gaswinning. Als je dan de cijfers voor het gemiddelde huishoudinkomen van Groningen ernaast legt... dan zie je dat Groningen dan in Nederland juist aan de onderkant van de veledeling zit. Dus dat klopt. Uh, een belangrijk deel vloeit toch gewoon de provincie uit. Ja, de provincie uit. Maar goed, dan zou je zeggen... het komt een bate van het hele land en daar hoort Groningen natuurlijk ook bij. Ja, dat is zeker waar. Dus het is, een, het is een belangrijk onderdeel van de economie. Overigens ook weer niet zo belangrijk dat het snel heel erg ernstig wordt... als de graskraan een stukje dicht gaat. Het is een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de overheid. Uh, de orde van grootte waar we de afgelopen dagen over gehoord hebben... en vanmorgen kwam een getal van 840 uh, miljoen euro... Uh, wat de staatskas mis zou lopen uh, uh, naar boven. Uh, uh, dat zijn bedragen die op zich best goed te overzien zijn. En dat zijn geen bedragen waar we ons dan als econoom... meteen heel erg zorgen over maken... Dat we denken, oh, de gevolgen van het wat verder dichtdraaien van die gaskraan... die zullen economisch snel groot zijn. Dus zo, zo kijken wij er niet tegenaan. Nee, hoe gaan andere landen daarmee om? Nederland heeft dat geld uh, gewoon gebruikt. In Noorwegen bijvoorbeeld hebben ze het in een fonds gestort. Daar zit nu al rond de 600 miljard euro in. Was dat ook een idee geweest voor Nederland? Ja, dat was zeker een idee geweest. Mijn, uh, mijn hoofdeconom heeft daar ook uh, in eerdere jaren wel over geschreven. Dat had een vrij omvangrijk fonds kunnen zijn. Uh, en het belangrijkste gevolg, gevolg van, zo, van die fondsvorming was geweest... dat niet alleen de afgelopen generaties... of he, de, de, de, in de afgelopen uh, decennia uh, de bevolking daarvan had kunnen profiteren... maar ook nog in de toekomst. He, dat is het grootste gevolg van het opbouwen van een fonds. Dat je de baten van... De gaswinning had kunnen verdelen over meerdere generaties... ook nog naar de toekomst toe. Uh -huh. En ook speciaal dan op Groningen gericht. Want, want ja, hoe, hoeveel betaal je dan wat, wat ze krijgen natuurlijk? Ja, nou dat is uiteindelijk, daar kun je als econoom niet zo heel veel zinvols over zeggen. Nee. Dat heeft vooral met politiek en eigendomsrechten van doen. Uh, dus ja, dat is een, een, een puur politiek vraagstuk... in welke mate je de, uh, de, de opbrengsten van uh, de gasvoorraad die Nederland heeft... Uh, over de generaties verdeelt. Dat is ook al een politiek vraagstuk. Uh, maar da, da, daar, dat hadden wij als economen wel verstandig gevonden. Uh, de mate waarin je dat binnen een land verdeelt als rijksoverheid... Uh, dat is natuurlijk uh, in nog hogere mate uh, politiek gedreven. Ja. Is het trouwens... Uh, ook wel verstandig om die winning wat terug te draaien, want dan hebben we er langer wat aan. Of zegt u, nou dat maakt niet zoveel uit. Nou ja, dat is natuurlijk als je kijkt naar uh, de gevolgen voor uh, de, uh, de staatsfinanciën. Maar ook voor de economie. Geldt inderdaad dat. Uh, vooropgesteld dat we niet beslissen om op enig moment te stoppen. maar al het gas wel op te maken. En de discussie concentreert zich nu vooral op het minder snel winnen. En niet op het op enig moment echt denken. Nou ja, laat de rest maar in de grond zitten. Dan geldt inderdaad dat de overheid nu inkomsten misloopt. maar in latere jaren. Uh, langer inkomsten uit die gasbel uh, uh, nog krijgt. Ja. En voor de economie geldt ook dat de productie die je genereert. in. Uh, de eerste jaren nu wat minder zal worden. Maar we weten dat uh, met, het, uh, met het leegraken van de gasbel... de toekomstige productie ook al lager zal worden. En die kun je dus nu ook langer volhouden. Dus dat is voor een belangrijk deel schuiven met uh, wanneer je er baat uh, bij hebt. Uh, overigens, dat hangt natuurlijk wel een beetje af van de ontwikkeling van de gasprijs. Dan ga je er maar vanuit dat die ongeveer gelijk blijft. Ja. Dat als die in de toekomst veel lager zou liggen en je dan pas het gas zou winnen... Dat dan, dan, dan heb je wel dat je inboet En andersom, als de gasprijs in de toekomst hoger is... dan heb je uiteindelijk per saldo uh, meer inkomsten. Gehaald door het langzamer uit de grond te halen. U bent natuurlijk geen gasdeskundige, maar heeft het verder ook nog gevolgen als je het Nederlandse aardgas dus wat vermindert? Want dan moeten misschien bedrijven het uh, van buiten inkomen. Wordt, wordt de energie uh, duurder uiteindelijk? Nou ja, we hebben de Nuon en uh, Ascent, meen ik, die hebben de, dat wel aangegeven dat dat een mogelijkheid was. Uh, als ik nu kijk naar de orde van grote waarin uh, er gesproken wordt... Uh, heb ik er inderdaad... niet genoeg verstand van. Maar wat ik wel weet... is dat uh, niet alleen het aanbod... van Nederlands gas, maar een aantal andere factoren... natuurlijk ook bepalend zijn voor de gasprijs. Ja. Uh, als je nu bijvoorbeeld ook kijkt naar het, de orde... van grootte van het bedrag wat de overheid misloopt... dat zijn ook bedragen... Uh, die, die als tegenvallers of meevallers... de begroting wel eens inlopen als het toevallig... een wat warmer of een wat kouder jaar is. Hè? Ja. En ook, dus de vraag naar gas... Maakt natuurlijk uit de, bepaalt uiteindelijk ook de prijs. Dus uh, voor, uh, voor een gegeven jaar kun je niet heel snel en makkelijk conclusies trekken... over wat de gevolgen zijn voor bijvoorbeeld de prijs... die huishoudens gaan betalen voor energie. Dat is een lastige vraag. Econoom Tim Legiers, hartelijk dank voor de uitleg. Graag gedaan. En goedemorgen. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB. Dennis mooi. Um, er staan nu zes files. Nou, de meeste files geven niet al te veel vertraging. Ik heb even de bijzonderheden eruit. De A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam tussen Ipenburg en Delft-Zuid. Zes kilometer. Bij Delft-Zuid lag een van de matras op de rechterrijstrook, rijstrook. Maar die hebben ze snel weer aan de kant getrokken. Op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort. Tussen het knooppunt Vaanplein en Charlo staat drie kilometer door een ongeluk. Hier is de rechter rijstrook nog dicht. En ook een ongeluk op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. tussen tussen hank en Werkendam staat 3 kilometer. En hier is de linker reissel Dit is het NOS Radio 1-journaal. En is in Amsterdam... en heeft uitzicht op de A10... en legt zijn oor te luisteren. Ja, dat kan heel gemakkelijk, Marcel. Want ik heb dus hier vanochtend een deur ontdekt... in de geluidswal. De klink zit eigenlijk aan de andere kant. maar Dat is voor een ja. beetje verslaggever geen beletsel. Even nog een keer kijken. Dan kan de deur open, voorzichtig. Ja, nu hoor je hem, hè. Het is nu veel drukker. Dit is dus de aorta van Amsterdam, de ring A10. Maar of ze nou 80 of 100 gaan, je hoort het toch wel. Wacht, ik doe hem weer dicht die deur. Even als jij een file veroorzaakt jongen. Nee, dat nee, mag eigenlijk weg. helemaal niet dit. Uh, Vroeger was dit gewoon een straatweg, hè? Ja, dit is ooit begonnen als gewoon een weg in Amsterdam-West. En uh, die werd steeds breder en breder. En nu hebben we gewoon een uh, 6, uh, 7, 8-baan snelweg. Ja, want je zegt vaak van... nou, de mensen zijn niet voor niks langs die snelweg gaan wonen. Dan weet je dat je last hebt van de herrie en het fijnstof. Ja, klopt. Maar, heel maar heel de, mensen waren de, de, de woningen waren er vaak eerder dan uh, de, de ring A10. Ja, de flats die nu dichtst op de snelweg staan... die waren er eerder dan dit een snelweg was. Dus uh, ja... Die weg is gewoon breder geworden, het verkeer is toegenomen... en mensen worden, die hier wonen worden ermee geconfronteerd. Ja. Ivo Stump is van um, de campagneleider van Milieudefensie... die samen met de gemeente Amsterdam Rijkhals het uitkijkt... naar het tijdstip van 9 uur aan de Parnassusweg. Ook niet ver van de ring A10, de rechtbank. Want daar komt vandaag de uitspraak van de rechter... over die snelheid die van 100 naar 80 moet. Dat uh, wil ook heel graag Reo Zenger... die hier aan de ring A10 aan de westkant woont. Uh, u hebt een klein dochtertje, hiernaast staat een school... Kortom, er zijn veel meer mensen ook in deze flat... die graag zouden zien dat het van 180 gaat. Dat denk ik ook. En uh, dat is ook heel logisch. Want uh, al die fijnstof die zorgt natuurlijk voor... dat je gezondheid gewoon heel erg achteruit gaat. Um, en uh, nou, dat vind ik voor mezelf wel erg. Maar dat vind ik helemaal een uh, probleem... voor al die kinderen hier op de school. Maar voor, ook voor mijn dochtertje. Dat is gewoon niet leuk. Dus ja. uh, daar moet echt wat aan gebeuren. Ik geloof dat dat fijnstof ook steeds meer erkend wordt. Hè, want het staat geloof ik nu in een lijst... samen met toluene en plutonium zelfs... Ja, als kankerverwekkende stof. Fijnstof en vooral dieselgoed... Is het is nu officieel een kankerverwekkende stof. Maar we weten natuurlijk al heel lang dat mensen die dichtbij een drukke weg wonen... Uh, eerder ziek worden en, en minder lang leven. En dat komt, dat komt door de uitstoot van het verkeer. En daar kunnen we wat aan doen. We weten wat het probleem is. We weten hoe we het moeten oplossen. Ja wel eens overwogen om te gaan verhuizen? Dat heb ik wel eens overwogen, maar het ding is natuurlijk wel... ik kwam hier te wonen voordat die snelheidsverhoging er was. Ja. Um, dus uh, ja, wat mij betreft het gewoon eerst even die snelheidsverhoging ongedaan gemaakt... en dan ga ik daarna wel verder kijken naar nou, op langere termijn... en wat ik eigenlijk echt wil doen. Ja, Nou, um, heeft de zaak gediend in november... Uh... En nou moet ik erbij vertellen dat er veel meer plekken zijn op snelwegen. Onder andere natuurlijk die A13 bij Rotterdam. Hoe is de stand daar eigenlijk? Je gelooft dat de minister een hoger beroep is gegaan? Ja, ja. Milieudefensie heeft die zaak in Rotterdam gewonnen. De rechter vindt dat de minister onzorgvuldig gehandeld heeft naar afweging. En dat die snelheid weer naar 80 moet. Maar de minister gaat een hoger beroep. Dus we zitten nog zeker een jaar vast aan die, aan die hoge snelheid daar. En dat is natuurlijk heel jammer voor die bewoners. Ja, de A7 bij Bolzwart, daar gaat het ook nog uh, om. Uh, bijvoorbeeld. Uh de A12 bij Den Haag, die wordt meegenomen in de uitspraak van vandaag, hè? Ja, ja. ook de A12 uh, is uh, van 80 naar 100 gegaan uh, gedurende een deel van de dag. En uh, ook daar wonen mensen langs de snelweg en die hebben hier ook last van. Nou is het zo dat in de zaak is meegenomen dat jullie willen... dat als de rechter vandaag een uitspraak doet, dat die ook onmiddellijk van kracht gaat. Dus dan moet de vinger bij Rijkswaterstaat straks naar 9 bij de knop... en dan van 100 naar 80 als het daar... om die, dat zouden jullie nou, het liefste willen. Sterker nog, ik ga ervan uit dat bij staat nu al de vinger op de knop zit. Want die rechter, ja, ik kan me niet voorstellen... dat hij uh, een beslissing gaat nemen die niet in ons voordeel is. Dus uh, nee. ik denk dat die knop er al, uh, al klaar staat. Nou, dan gaan we ons verplaatsen naar de rechtbank aan de Parnassusweg. Ik zie hier een, een aanplakbiljet op de lift van de flat staan. Dat er dit weekend een nieuwjaarsborrel is voor de flatbewoners. Misschien wordt hij wel extra leuk. Ja, laten we een, uh, een feestje kunnen vieren. Dat lijkt me een hele goede. We melden ons tegen 9 vanaf de Parnassusweg bij de rechtbank. Maar nog emmers dus in Amsterdam over de snelheid op de A10. Premier Rutte moet veel meer doen voor de kleine ondernemers. Dat vindt CDA-leider Sibrand Buma. Hij wil dat de winstbelasting voor die kleine ondernemers wordt gehalveerd en dat ze niet langer moeten opdraaien voor zieke werknemers, niet te lang. Daarmee lijkt de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen ze zijn begonnen. Het CDA wil de kiezers weglokken bij de VVD. Al dus Sibrand Buma ja, het MKB heeft enorm te lijden onder deze crisis. Uh, ook onder belastingverhogingen van het kabinet. En het is echt nodig dat we in Nederland weer een politiek hebben... gericht op het midden- en kleinbedrijf. Wat moet er gebeuren? Nou, wat er in de eerste plaats moet gebeuren... is dat de belastingen omlaag gaan voor ondernemers. Wij willen de winstbelasting halveren. En wij willen het mogelijk maken om een belastingkorting te krijgen... voor de eerste drie werknemers die men in dienst neemt. Uh, en dan de eerste drie jaar. Dus een maatregel om te stimuleren... Dat men mensen in dienst neemt. Het MKB wordt vermalen tussen het grootbedrijf en de ZZP'er waar we veel aandacht voor hebben. Maar om van ZZP'er een ondernemer met medewerkers te worden is nauwelijks mogelijk. Nou dat zijn een paar grote dingen. Wij willen ook de loondoorbetaling bij ziekte. Die grote hinderpalen om mensen in dienst te nemen terugbraten brengen van twee jaar naar één jaar. Dat zal een, een groot probleem bij ondernemers weg, uh, weghalen. En we willen de kredietverstrekking verbeteren. Nu is het vaak heel moeilijk om kredieten te krijgen voor kleine ondernemers. Die krijgen ze niet meer? Nou kijk, banken zeggen vaak beneden een miljoen beginnen we er niet eens meer aan. Terwijl heel veel van het kleine bedrijfsleven juist behoefte heeft aan een uh, lening van 50.000, een ton, twee ton. Nou we hebben kredietunies, wij zullen met een initiatiefwetsvoorstel komen dat kredietunies mogelijk maakt. dit het mogelijk maakt dat mensen samen geld opzij leggen om die kleine kredieten mogelijk te maken. Nou, dat zijn een aantal maatregelen die we nemen. Kijk, dat midden- en kleinbedrijf is niet alleen economisch van belang... maar het is vaak ook de motor van de lokale samenleving. Kijk naar het lokale voetbalveld, de borden eromheen. Wie doen de sponsoring? Dat zijn niet Shell en Unilever, maar het zijn gewoon de bedrijven om de hoek. En als die leiden, dan leidt zo'n hele samenleving mee. Heeft Rutte te weinig oog voor die kleine ondernemers? Ja, kijk, wat Rutte met name met zijn kabinet heeft gedaan... is met name voor deze groep belastingen verhogen. Denk nu aan de discussie over de accijnzen. Dat zijn toch met name de pomphouders, on de ondernemers. Dat zijn de slijterijen, de cafés in de grensregio die het hardste lijden. Maar denk ook aan de BTW. Die zou worden de verhoging zou worden gecompenseerd. En daar hebben we als CDA ook voor gepleit. Voor met een lastenverlaging, een inkomstenbelastingverlaging. Maar wat heeft het kabinet gedaan? Wel de BTW verhogen, niet de beloofde inkomstenbelastingverlaging. Dus je ziet dat het bedrijfsleven echt het gevoel heeft vergeten te zijn. Nou, dat mag niet, want ze zijn de motor van onze economie. Verkiezingen staan voor de deur. Is het nu alleen verkiezingspraat? Dit geldt langer. Dit probleem doet zich al veel langer voor. En als we niet opletten, gaat het langer blijven. En dat is de reden dat ik het aan de orde stel. Je ziet en je hoort het bedrijfsleven leiden. De economie krabbelt een beetje op. Maar het zijn met name de grote exporterende bedrijven die hiervan profiteren. En we zien allemaal dat het binnenlandse economie achterblijft. Dat is mijn drijfveer. En het belang is dat ook politiek Den Haag inziet... dat daar het verdere economische herstel vandaan moet komen. Hoe krijgt u de andere partijen mee achter dit voorstel? Nou, Gelukkig hoor ik heel veel partijen spreken over het belang van het midden- en kleinbedrijf. Als het Den Haag menens is met een beleid dat het midden- en kleinbedrijf er bovenop wil helpen... dan worden deze maatregelen aangenomen. En ik ben ook graag bereid met de collega's erover te praten. Dus wat mij betreft, dit is wat we aanbieden. En ik hoop heel erg dat de andere partijen hier aan mee zullen doen. En ik hoop zeker ook met de ondersteuning van het midden- en kleinbedrijf zelf... de rest van Den Haag ervan te kunnen overtuigen. Dus CDA-leider Sybrand. Buma, Peter Blok, die sprak met hem. Het is vijf en half negen. Personeel van de sigarettenfabriek Philip Morris staakt voor 24 uur. De bonden willen zo een structurele loonsverhoging afdwingen. FNV-voorzitter Ton Heerts is er ook bij, bij de stakers. Net als verslaggever Joris van der Kerkhoff... die is bij de fabriek in Bergen op Zoom. Joris, acties begonnen vorige week al met werkonderbrekingen. Opeens is het een 24-uur-staking geworden. Hoe ver liggen werknemers en directie uit elkaar? Of het formele... Overleg, overkant, Volgens uh, de werkgevers in ieder geval 8%. De mensen eisen hier 3% loonsverhoging en een eenmalige uitkering. Uh, de werkgevers hebben daarvan bedacht dat dat bij elkaar 11% is. En dat vinden ze een hele onredelijke uh, eis. De werknemers vinden dat absoluut niet onredelijk En zijn nu niet bij de fabriek bij elkaar gekomen. Maar uh, in de buitenkant van, uh, van Bergen-op-Zoom... bij een uh, sportcentrum en een zalencentrum... waar net nog werd party-restaurant Rozenoord... Maar net nog werd verteld door een van de vakbondsleden van de laatste keer dat ik hier was, was vanwege een moment dat er mensen van de FNV geverteerd werden omdat ze een aantal jaren lid waren van de bond. Nou hier zitten nu een paar honderd mensen er bij elkaar boos te zijn omdat ze die salarisverhoging niet krijgen. En omdat Philip Morris een bedrijf is dat veel winst maakt zeggen ze en dat die winst gaat naar de directie en niet naar het personeel.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 En daarom roep ik jullie op heel veel succes met die acties. Beste directieleden, u heeft goed geluisterd. We hebben fatsoenlijke bestuurders. Maar u moet niet denken dat u met een paar dranghekken de stakingen kunt voorkomen. Dan gaan ze door. Dan verhardt het zich maar. Luister goed. Ik wens jullie veel succes. Voor jullie eigen gelijk. Goed, de rechte Nou, hij is dus weer weg. Er zijn nog andere van de FNV die nu de mensen uh, toespreken. En die spreekt bijvoorbeeld ook u toe. Goeiedag, hoe lang kunt u het volhouden? Die kunnen we heel lang volhouden. En hoe lang is lang dan? Lang... Het is van twee uur naar vier uur, nu naar, een, naar 24 uur. Dus uh, dan, ze kunnen gewoon elke dag uh, weer een 24 uur actie gaan verwachten, wat mij betreft. ...staat er met de armen over elkaar ook heel strijdbaar. Ja, zeker. Want dat moet je toch zijn. Dit is, dit is een strijd die je moet aangaan met je werkgever. Als je voelt dat je belazerd wordt... ...dan, uh, dan is het gewoon tijd dat je zegt van... Uh, ...tot hier uh, en niet verder. Uh, we zetten de streep, hakken in het zand... ...en uh, kom maar eens een keer over de brug richting ons. En op welke manier wordt u belazerd dan? Nou, bijvoorbeeld met de pensioenen. Uh, we hebben, tot 2004 hebben wij een uh, bepaalde opbouw gehad uh, in de pensioenen... En die willen ze gewoon in één keer wegsaneren en die komt dan niet meer ten goede van de werkgever of de werknemer bedoel ik. En uh, ja, dat is wel mijn geld en daar blijven ze gewoon met hun vingers vanaf. Dus ik stel gewoon uh, dat uh, iedere ieder collega is het daarmee mij eens. Van, we kregen gewoon in de gaten dat er iets gaande iets was met de pensioenen. En daardoor is eigenlijk ook, min of meer vind ik, de, de zaak geëscaleerd. En dan, uh, vorig jaar heeft Philip Morris gezegd van we willen kijken naar de cijfers. En uh, wij willen daardoor, daarvoor wel een tussenoplossing voor uh, bieden als vakbonden. Dat hebben we dus ook gedaan. Ze hebben ook beloofd van, en als dan de cijfers bekend zijn, dan gaan wij dus ook uh, dat weer uh, repareren. En we doen dan een toezegging. En dat is en, niet gebeurd. En dat is niet gebeurd. En daarom voert u hier actie met de armen over elkaar, over nee. de buik ook. Dat steunt goed. Ja. En wanneer gaat u weer werken? Uh, de bedoeling is uh, ja, maandag in principe. Maar uh, ik zit zelf ook in het actiecomité. En we zullen elke dag bekijken uh, welke acties uh, dat we gaan voeren. Op welke manier. En dat uh, beslissen we gezamenlijk. Oké, okay, nou dat gaat dan bijvoorbeeld hier uh, gebeuren in dit uh, partycentrum. Waar de mensen nu nog koffie en thee drinken en daarna naar huis mogen. Want staken doe je thuis. Joris van der Kerkhof in Bergen op zomer de sigarettenfabriek van Philip Morris. 24 uur staking. Straks goed nieuws voor treinreizigers die over Hilversum moeten. Volkswagen.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 En dat zonder meerprijs, want daar zijn we dan bepaald niet zuinig in. BMW maakt rijden geweldig. De beste tankpas voor ondernemers. MKB brandstof. Tankstation proof. 87654321. Ja, ook de BMW 116d, 118d en 120d nu standaard met achterabs automaat en slechts 20% bijtelling. Dit is Radio 1 lang half negen geweest, hoogste tijd voor het NOS-journaal. Jan van der Putten. Shell komt met een winstwaarschuwing. Het bedrijf heeft een tegenvallend jaar achter de rug... waarin de winst aanzienlijk lager was dan voorheen. Shell verwacht dat de winst over het laatste kwartaal van 2013... uitkomt op 2,1 miljard euro. Het voorgaande kwartaal was dat nog ruim twee keer zoveel. Verwacht wordt dat het kabinet vandaag een besluit neemt... over gaswinning in Groningen. En tegelijkertijd worden ook een aantal rapporten gepubliceerd... over de relatie tussen gaswinning en aardschokken. De Nederlandse economie is krachtig genoeg voor de hoogste kredietstatus, triple Dat concludeert kredietbeoordelaar Fitch. Nederland is in staat om de schokken van de crisis op te vangen... al blijven de vooruitzichten onverminderd negatief, zegt Fitch in een rapport. Bedrijven hebben de laatste maanden meer problemen dan anders... bij het innen van automatische incasso's. En dat komt door de overgang naar het nieuwe Europese betaalsysteem CEPA. Waar ook de langere IBAN-nummers bij horen. Van de automatische incasso's loopt 3% spaak... anderhalf keer zo vaak als voorheen, zegt de Nederlandse bank tegen het FD. En dat zijn de hoofdpunten. Voor het weer naar Michiel Severin, Weerplaza.nl. Michiel, wat kunnen we nog verwachten de komende tijd? Um, ja, uh, vooral zacht weer, Marcel. Ja. Op dit moment zijn er veel verrastend wolkenvelden. Toe. Ja, heel verrassend. Dat hebben we het nog niet gehad de afgelopen weken. Nee, temperaturen liggen nu alweer rond de 7, 8 graden. Gaan zelfs oplopen tot plaatselijk 10 graden. We hebben een afwisseling van zon en wolkenvelden. Uh, op dit moment hebben de wolkenvelden nog wat meer de overhand. Dan komt er een periode dat de zon wat meer ruimte krijgt. En daarna neemt de bewolking weer toe. En dan heb ik het over de tweede helft van de middag. En dan krijgen we ook weer met regen te maken. Dat is dus voor de namiddag en avonduren. En tot die tijd overal droog weer. Hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. En de wind, niet verrassend, die waait uit het zuiden. En die voert dan allemaal die zachte lucht aan. krijgen we ook zo'n weekend. Um, het weekend geeft een beetje een overgaan. Ik heb het al een paar keer gehad over de grens van de winter... die boven het noorden van Denemarken en Polen lag. En met een oostenwind komt die langzaam dichterbij, die grens. Die winter gaat ook in Nederland naar het oosten draaien. Dat gebeurt dan zondag. En daardoor gaan de temperaturen naar beneden. Zondag geen 8 tot 10 graden meer, maar 5 tot 8 graden. is natuurlijk nog steeds geen winterweer, maar het is wel lager. En zondag veel bewolking. En kijken we naar later in de week, dan lijkt die grens nog dichterbij te komen. Nemen de kansen op natte sneeuw en sneeuw ook wat toe. Vooral in het noordoosten en oosten van het land. En temperaturen lijken daar te gaan dalen naar een graad of drie. Maar voor Zeeland lijkt het toch vooral 5 tot 7 graden te blijven. Oftewel, we zitten dicht tegen de winter aan. Maar of die ons echt gaat bereiken na het weekend, dat is nog steeds een vraagteken. De verkeersinformatie Dennis mooi bij de ANWB Matrasweg. De matras is weg inderdaad. We hadden het over de A13 richting, uh, richting Rotterdam. Uh, net na de afrit Delft-Zuid lag even een matras. Nou goed, De rechter rijstok was eventjes dicht. De uh, file is daar uh, bijna opgelost nu. Op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort... staat bij Charles 4 kilometer door een ongeluk. De rechter is dicht. En Een ongeluk op de A27 vanuit Breda naar Gorkum... geeft 20 minuten vertraging tussen Hank en Werkendam. 7 kilometer file. De linker rijstok is afgesloten. En de N69, de weg vanuit Neerpelt richting Eindhoven. Die is bij Aalst afgesloten. Er is een ongeluk gebeurd. Pas op met daten via internet. Dat kan u zwaar geld kosten. Hey, ga je mee lunchen? Pff, ik heb nog te veel werk.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 8 minuten over half 9 tot 9 uur is dit nog het NOS Radio 1-journaal. We gaan naar het Australian Open. Daar is het nog steeds warm, maar er was iets verkoeling beloofd. Mark Brasser, goedemorgen. Is dat ook gekomen? Ja, de verkoeling is, is gekomen, hoewel verkoeling het, het, het kwikliep in Melbourne toch weer op vandaag tot zo rond de 40 graden. Gisteren was het 44, zelfs 45 graden. Ja, toen moest de organisatie ingrijpen, dat hoefde ze vandaag gelukkig niet te doen. Er kon gespeeld worden, ook op de buitenbanen, maar de condities zijn nog steeds ontzettend moeilijk en, en ja, heel erg zwaar. Goed. Um, eens even kijken, wat zijn de, de belangrijkste uh, wedstrijden die gespeeld zijn? Bij de dames, laten we daar maar eens beginnen. Williams is op stomen. hè? Williams is, uh, is op stoom. Speelde niet haar allerbeste wedstrijd van het toernooi. Tegen de Slovaakse uh, Daniele Hantukova won wel met 6-3 en 6-3. Uh, goede overwinning van Williams. En zeker als je dat afzet tegen de concurrentie. Bijvoorbeeld Maria Sharapova. Die hebben we gisteren gezien. 10-8 in de derde set. Sharapova lag er bijna uit. En vandaag hebben we Nali gezien. Nali de verliezend finaliste van vorig jaar. Speelde tegen Lucy Safarova. Ook drie sets nodig. Vijftig onnodige fouten. Nou, dat past niet bij de statuur van een, van een speelster als Nali de nummer drie van de wereld. Ze lag er bijna uit, ze kreeg zelfs een matchpoint tegen Nali. Maar ja, goed, ze, ze heeft toch gewonnen, ze is toch door naar de volgende ronde. Maar als je zo de favorieten op een rijtje zet, ja, dan, dan cruist Serena Williams toch redelijk makkelijk tot nu toe door het toernooi heen. Heeft heel weinig games tegen gekregen, twaalf pas in drie wedstrijden. Dus ja, het ziet er heel erg goed uit voor uh, Serena Williams. Hoe gaat het bij de favorieten bij de mannen? David Ferrer hebben we gezien vannacht. Drie sets overwinning op Jeremy Chardy. En Thomas Berdig. Die wedstrijd is zojuist afgelopen. Die heeft gewonnen van Damir Tsumoer. Dat is wel een aardig verhaal. Dat is een 21-jarige jongen uit Bosnië-Herzegovina. Geboren in Sarajevo twee weken voordat daar de oorlog uitbrak. Nou, Bosnië-Herzegovina als zelfstandig land. Hebben ze vorig jaar hebben ze voor het eerst WK-voetbal gehaald in Brazilië. Komende zomer zijn ze erbij. Nou, dat was al een volksfeest. En deze Damir Tsumoer. 188 van de wereld. Via het kwalificatietoernooi kwam hij in Melbourne in het hoofdtoernooi. De eerste speler uit Bosnië herzegovina ooit in, in, in de main draw in het hoofdtoernooi van een Grand Slam toernooi. Nou haalde het tot de derde ronde. Nou, verloor hij van Thomas Berdy vannacht in drie sets. Helemaal geen schande. Deze jongen zal ja, met opgeven hoofd teruggaan naar uh, Sarajevo. Zal daar als een held worden gehaald. Want ja, de voetballers hebben Bosnië en herzegovina op de kaart gezet. En deze Damir Tzumur die heeft dat uh, op de tenniskaart heeft dat nu ook gedaan voor zijn land. En dat, en, en dat een grote held. Hij zal een mooi onthaal krijgen in eigen land. Daan hier het onthoudt die naam. Ja, en de derde ronde, daar dromen wij van, Mark. Ja, Alhoewel, wij inderdaad van. we hebben ze nog ja. wel in de, in de dubbel, de Nederlanders. Hoe doen ze het? Ja, nou ja, Jean-Julien Royer, dat is eigenlijk onze beste dubbelspeler. Die heeft sinds kort een nieuwe partner. Dat is de, de Roemeen Tekau. Uh, daar werd wel wat van verwacht, want die Tekau die kan ook uh, goed uh, dubbelen. Maar het wil nog niet echt vlotter, die samenwerking. Hebben we hebben in de tweede ronde verloren vandaag. Het hele seizoen uh, is nog niet echt dat je zegt van je van het. En dan hebben we nog Michela Krajcek. Zij dubbelt ook met een Tsjechische, met een Radeka. Nou, zij is wel door naar de derde ronde, goed gespeeld. En gisteren hebben we al gezien dat Robin Haas uh, ook door is in zijn dubbelspel. Dus we moeten het inderdaad hebben van de dubbels. Eichek zit er dus nog in en Robin Haase zit er nog in. Mark Brasser, dankjewel. Over het Australian Open. Woensdag ontspoorde er een trein bij Hilversum. Daar werd 250 meter spoor bij kapot gereden. En de werkzaamheden zouden tot maandagochtend duren. Maar een mercedes grootscholte van ProRail. Goedemorgen. Goedemorgen. Goed nieuws. Zeker. Wij gaan uh, morgenochtend al rijden om 8 uur. Hoe kan het? Nou, er is keihard doorgewerkt, dag en nacht, uh, lekker hard bikkelen. Um, en uh, ja, we kunnen nu eerder uh, de treinen laten rijden. Wat er is gebeurd, er ligt uh, nu 250 meter nieuw spoor in, nieuwe bovenleidingen, dwarsliggers. En vandaag moeten we dan nog de beveiligingssystemen uh, in orde brengen. Ja, ik hoor, u stuurt ook bij de pick-up langs het spoor? Ja. Ja, ja. heel goed. En uh, ja. hoe is het met de wissels dan? Want dat was nou, toch een probleem? Nou, er zaten daar vier wissels en uh, we hebben nu besloten om snel het treinverkeer op gang te kunnen brengen... Om, om rechtspoor aan te leggen zonder die wissels. Dat kan, omdat die wissels uh, werden gebruikt om het, het treinverkeer bij te sturen... Op, op langere termijn wordt besloten, gaan we ze weer terugleggen of niet? Nou, dat kan ik nu nog niks over zeggen. Nee, maar dat komt dus later nog, dus dan krijg je weer wat vertraging. Uh, op... uh, ja, als dat wordt besloten, dan moet je wel het spoor dienst stellen... om ze er weer in te leggen. Maar goed, ik kan daar nou eigenlijk nog niet uh, iets uh, keihard over zeggen. Nee. Volledige dienstregeling alweer of nog even voorzichtig? Nee, morgen 8 uur, dan uh, kan men weer met de trein. Gelukkig. Mercedes Schotscholder van ProRail, hartelijk dank. Goed zo, dank. De politiek moet meer oog hebben voor het midden- en kleinbedrijf. CDA-leider Buma is de verkiezingscampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen natuurlijk begonnen. Met een pleidooi voor soepele regels voor de motoren van de lokale samenleving. Zoals hij het noemt, We hoorden dat net. Voorzitter van MKB Nederland, Michael van Stralen, goedemorgen. Goedemorgen. MKB, speelbal van de verkiezingen, daar lijkt het op. Zou u dat een goede zaak vinden? Nou, speelbal van de verkiezingen, zo zou ik het niet willen typeren hoor. Nou, als thema dan. Nou, wij zijn, uh, sinds, uh, nou, wij zijn, wij zijn zelf uh, sinds, en ik, ik voorop natuurlijk als voorzitter... sinds uh, de zomerperiode al bezig om heel goed in de politieke arena... tussen de oren te krijgen hoe, hoe zwaar het MKB geleden heeft van de crisis... dat de lasten en de risico's echt verminderd moeten worden. Nu. Dat wisten ze nog niet in de naam? We hebben daar onze eerste successies mee gehaald uh, toen het begrotingsakkoord moest uh, worden vastgesteld. En we zijn nu fors uh, uh, doorgegaan met die inzet. Ja, en ik ben blij dat CDA daar ook uh, oor voor heeft. Ja, de, de plannen waarmee BUMA komt, de voorstellen waar uh, die komt, bijvoorbeeld om het uh, aantal belastingen te halveren, zoals de winstbelasting, zijn dat goede plannen? Ja, dat zijn zeker goede plannen. Um, en hij, hij voegde er nog wel een paar aan toe. Hè? De loondoorbetaling en uh, voor startende ondernemers... drie jaar korting op de werkgeverslasten. Ja. Dat zijn uh, uitstekende plannen. En uh, ik moet u ook zeggen dat wij zelf uh, met die ideeën... ook uh, bij de politiek aangeklopt hebben. Dus wij zijn, uh, wij zijn uh, buitengewoon blij dat nu het CDA... maar ik ben ervan overtuigd ook andere partijen die elementen zullen oppakken... herkennen hoezeer het MKB... De steun nodig heeft, de ZZP'ers steun nodig hebben om weer te groeien. Ja. En um, dat, ziet, dat ziet er goed uit. Ja, want van de ZZPS weten we het, maar hoe is het met de MKB? Heeft dit grote klappen gehad van de crisis? Ja, de MKB is, uh, is uh, fors, uh, fors getroffen. Niet in de laatste plaats natuurlijk uh, door de problematiek rondom de kredietverstrekking. Maar het, het telt allemaal op. Hè. De lasten zijn fors verzwaard. In de afgelopen jaren voor de ondernemer de risico's zijn verder toegenomen die een ondernemer leidt in zijn ondernemerschap. Um, dat zijn optelsommen die ertoe doen. En je ziet hele sectoren... nog um, steeds ontzettend worstelen om er bovenop te komen. Dat zal enige tijd nodig hebben. Um, wij verwachten van de banken dat ze inzet plegen... om uh, de steun te geven aan het MKB... maar evenzeer van de politiek. En ja, zoals gezegd, uh, CDA pakt nu uh, de draad op... en, uh, en maakt goede beweging. Ja. Uh, wij zullen hun steun in de uitwerking ervan. Want het gaat natuurlijk nog wat verder dan alleen maar zeggen... dat je uh, deze, deze plannen hebt. Maar het gaat ook om de uitwerking. Van Precies, we het ook nog doen. En over die banken gesproken, uh, er is natuurlijk weer enig vertrouwen. Herstel van vertrouwen. Ziet u dat de banken ook al wat scheutiger worden weer met die krediet? Nou, we zien in ieder geval dat de vraag naar krediet uh, toeneemt. In, ja. de, in de volle krediet. ook bij, bij de kleinere bedrijven uh, zien we die vraag toenemen. Uh, maar het is niet alleen dat de vraag moet toenemen... De wijze waarop de banken daarmee omgaan... en het toekennen van de kredietaanvraag, dat is natuurlijk twee. We weten dat de banken toch op een andere manier naar risico's kijken. Veel minder toegankelijk zijn voor ondernemers dan in het verleden. En ook veel minder toeschietelijk. U vindt ze maar nog te streng? Kredietverstrekking. Ja. Sorry? U vindt ze nog te streng? Nou, ze zijn inderdaad nog buitengewoon terughoudend. Uh, u moet zich realiseren dat de vermogenspositie van eh, met name de kleinere ondernemers de afgelopen jaren natuurlijk ontzettend verminderd is. En eh, kredietverstrekking gebeurt eh, niet alleen op, eh, op cashflow, op, op liquiditeit, maar ook op basis van eigen vermogen. En met name dat eigen vermogen is dan wel een, een bottleneck waar het gaat om die groeistap. Dus banken zouden daar eh, vanuit eh, mijn optiek toch iets eh, toeschikkelijker mogen zijn... Uh -huh. Iets ruimhartiger met, uh, met kredietverstrekking om, uh, om dat MKB op een goede wijze te positioneren. Goed, Michel van Stalen, voorzitter van MKB Nederland, hartelijk dank. Verkeersinformatie bij de ANWB. Dennis mooi. Er staan nu zes files op de A10 bij Amsterdam. Is zojuist een ongeluk gebeurd. Vanaf het Watergraasmeer tot aan het knooppunt Amstel. Er staat twee kilometer file. Dat is dus aan de zuidkant van de stad richting Den Haag. Twee rijstroken zijn dicht bij knooppunt Amstel. De A15 vanuit Rotterdam naar Europoort. Bij Charlo's vijf kilometer door een ongeluk. Maar hier is de weg weer vrij. En de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Tussen Hankenwerk en Dam acht kilometer. Er is ook een ongeluk gebeurd. De linker rijstrook is duidelijk dicht. Bij het knooppunt Dan kan je het beste kiezen voor de A59 en dan rij je via Rotterdam. De, A, de N69 moet ik zeggen vanuit Valkenswaard naar Eindhoven. Er is een ongeluk gebeurd bij Aalst, even ten zuiden van Eindhoven en richting Eindhoven is de weg afgesloten. Steeds vaker zijn mensen slachtoffer van oplichting bij internetdating. Het gebeurde vorig jaar bijna 300 keer. In 2012 zo'n 100 keer. Cijfers van de fraudehelpdesk die die meldingen binnenkrijgt. De directeur van die helpdesk is Fleur van Eck. Goedemorgen. Goedemorgen. Wordt er meer gedate of wordt er meer gefraudeerd? Eh... Uh... Beide. Ja. ja, dat is de tegenwoordige tijd. Er wordt natuurlijk veel uh, gedeed online, um, maar er wordt ook zeker meer gefraudeerd. En de pogingen tot oplichtingen die nemen alleen helaas nog meer toe. Want de fraudeurs hebben een bron ontdekt. Het zijn makkelijke slachtoffers. Ehm, um, de, de, de datingfraude slachtoffers bedoelt u? Ja. Ja, um, wat wij vroeger zagen is, uh, we bestaan nog maar drie jaar, uh, maar uh, wat we eerst zagen is dat er heel veel slachtoffers werden uh, uh, gevonden via eerste contacten uh, op datingsites. En dat is nu aan het verschuiven. We zien nu uh, veel meer slachtoffers die zich melden, uh, die de, via Facebook zijn benaderd. Uh -huh. En um, ja, dat is uh, een, een zorgelijk, want uh, de slachtoffers uh, die, die geven ook veel meer over hun eigen leven weg uh, op Facebook. En um, uh, we weten zelfs dat uh, oplichters ook uh, via Street View, bijvoorbeeld Google Street View, gaan bekijken hoe die slachtoffers wonen. Dus die, uh, die gebruiken al dat soort informatie ook om meer vertrouwen te wekken bij die slachtoffers. Hoe gaan ze te werk? Ja, uh, ze struinen gewoon Facebook uh, uh, mensen af en uh, uh, hebben natuurlijk, uh, denken wij, uh, heel goed hun huiswerk al uh, gedaan van tevoren. Dus ze weten al heel veel welke profielen ze moeten zoeken en uh, wat voor slachtoffers uh, uh, ze willen hebben. Uh, en dat zijn heel vaak uh, toch uh, alleenstaande vrouwen. die toch een traumatische gebeurtenis uh, achter zich hebben. Waardoor uh, die ook uh, uh, ja, makkelijker prooi, uh, ten prooi vallen aan. Ja, en dan zoeken ze de, die vrouwen op die, uh, naar het zich laan, laat aanzien, dan ook geld hebben. En het ja. gaat niet om een paar honderd euro, hè? Nee, een grote hier, uh, ja, we hebben hier natuurlijk uh, uh, in alle soorten en maten de slachtoffers. Ook uh, gelukkig wel uh, slachtoffers die er uh, op tijd uh, achterkomen dat, uh, dat ze gepakt zijn. We hebben daar een mooi voorbeeld van uh, op de site staan. Uh, overigens, uh, waarbij uh, een, een zogenaamde geliefde ook inmiddels is overleden. Tussen aanhalingstekens. In de meneer Holmes, kunt u allemaal nalezen op de fraude helpdesk um, Maar we hebben ook slachtoffers die uh, voor uh, ettelijke tonnen en zoals ja. wat nog wel meer uh, de, de boot ingaan. Moet je ook maar, maar hebben. Maar uh, dat gebeurt, ja. Ja, maar dat is toch ook wel heel naïef? Moeten die mensen niet beter opletten? Ja. En geen geld ja. overmaken? Nou ja, kijk, wij, wij proberen daar ook alles aan te doen. Overigens ook samen met uh, bijvoorbeeld geldtransactiekantoren... die heel vaak uh, te maken hebben met dat soort slachtoffers. Hè. Want dat gaat allemaal via het afstorten van geld... dat ergens in Nigeria dan weer wordt opgehaald. Uh, dat gaat niet via de normale banken bijvoorbeeld... En uh, we proberen ook zoveel mogelijk met dat soort dienstverleners... meer uh, uh, ja, bewustzijn bij die slachtoffers naar binnen te, te gooien. Daarom hebben we ook een film gemaakt, die is op onze homepage te zien... waarbij ook slachtoffers uh, vertellen over wat hen is gebeurd. En daar zit bijvoorbeeld ook een slachtoffer onder... die uh, via Facebook is benaderd. Goed. Fleur van Eck van de Fraude Helpdesk. Meer op fraudehelpdesk.nl? Ja, heel goed. Goed, dank u wel. Dank u wel hoor. Elke werkdag van 6 tot 9 het NOS Radio 1 journaal. Steven hoort u met Forever. Nou, naar verwachting dus vandaag meer duidelijkheid over de plannen van het kabinet met de gaswinning in Groningen. En compensatie voor de Groningers. Winning zorgt voor aardbevingen in het gebied, u weet dat. En ook voor schade aan woningen. En nou is collega Rijnald, de start. Is in Loppersum in Groningen, een van de zwaarst getroffen gebieden. Renald, Renalda, iedereen kijkt met spanning naar Den Haag. Ja, goedemorgen. Ja, ja, ja het is hier. Uh... Al een drukte van belang, er staan dranghekken uh, geplaatst rond het gemeentehuis hier in Loppersum. Die zijn vanochtend alle vroegte hier neergezet, omdat de verwachting toch wel degelijk is... dat hier vanmiddag om half vijf een persconferentie door de minister van de economische zaken gegeven gaat worden. Uh, spannend, uh, omdat uh, de minister had daar nog eerst over vergaderd. Maar het ziet er toch wel heel erg naar uit dat dat inderdaad vandaag gaat worden. Ja, en dan zal het daar in Loppersum gaan gebeuren met de minister? Ja, die gaat hier uh, uh, de eerste bestuurs informeren en uh, daarna de pers uh, uh, to toelichting geven op zijn besluit. En dan um, uh, ja, zal hij ongetwijfeld, zoals hij dat eerder ook gedaan heeft, naar buiten komen. En ook met, uh, met bewoners uh, spreken die hier langs de kant ongetwijfeld staan te protesteren. Want dat is ook de verwachting dat hier verschillende actiegroepen naartoe gaan komen. Ja, ja want die 40% waar zij om vragen, 40% reductie krijgen ze natuurlijk nooit. Zijn ze toch ook nog bang voor hm, agressie? No, yes. Yeah. Ik zie nog niet allemaal politie en zo hier staan. Ik denk dat dat op zich wel mee. Want Tot nu toe hebben de actievoerders zich heel rustig gedragen. Uh, is er geen sprake van agressie geweest. En, en zij ze steeds uh, constructief uh, in, in gesprek gegaan met de politie. En met, ook zelfs met kampen uh, als hij hier in het gebied was. Dus dat, dat verwacht ik eigenlijk niet. En ik denk de politie ook niet. Renald, dat start vanuit Loppersum. Dank je wel. Meer daarover natuurlijk de hele dag op Radio 1. Ook over de uitspraak van de rechter over de maximumsnelheid op de A10... Bij de rechtbank in Amsterdam is al Marjano Rimmers. Ja, het is een grote belangstelling, Marcel, voor de uitspraak. Veel media ook aanwezig, want uh, het gaat natuurlijk om die ring A10... waarvan de rechter dadelijk gaat zeggen of die maximumsnelheid... van 100 naar 80 kilometer per uur uh, gaat. Nu is het zo dat je er overdag 80 mag en uh, s'nachts uh, 100. De minister wil dat graag 100 houden... maar daarvoor is de gemeente Amsterdam in het verweer gekomen... maar ook de omwonenden en Milieudefensie. Um, het... Ja, het zou dan ook zo moeten zijn dat als die uitspraak er is... die ook onmiddellijk geldt... dus dat betekent dat de matrixborden meteen... nadat de rechter de uitspraak heeft gedaan... het liefst euh, zouden moeten gaan naar 80 km per uur. Het gaat om de herrie, maar vooral om het fijnstof. We horen het even naar negen, hoop ik. Van Mind No natuurlijk op Radio 1. We houden u ook nog op de hoogte over de computermarkt. chipfabrikant Intel komt zo dadelijk met jaarcijfers. U gaat ze horen op Radio 1. Om te beginnen straks bij Jurgen van den Berg... En